Ja, we gaan weer een spannend weekend tegemoet volgende week. En daar gaan we mee praten met Fonda Dekker van de Champion. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ah, we, hebben, we hebben iedereen al voorbij zien komen. Uh, Marsleiders, uh, sponsors. En nu gaan we praten met de coördinator voor de vrijwilligers. Dat is een heel, ja, heel aparte tak van sport. Ja. Uh, ja. Dat roept dan gelijk de vraag op hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Uh, nou, voor het zand, voor het weekend, zeg maar... dus voor alle drie de onderdelen... Uh, komen er ongeveer 500 vrijwilligers uh, in actie. 500 vrijwilligers over uh, twee dagen. Zijn er ook mensen die, die twee dagen komen? Of, of is het ja, per dag? Het, ja, we hebben ongeveer uh, een groep van bijna 30 man... die eigenlijk uh, al vrijdag beginnen met opbouwen... zaterdag de hele dag aanwezig zijn... en zondag ook uh, uh, al vanaf morgens... Uh, ik denk om half zes beginnen... En uiteindelijk om vijf uur helpen opruimen. Dus, uh, en voor de rest hebben we ook natuurlijk heel veel vrijwilligers... die gewoon uh, of op zaterdag of op zondag een paar uur komen helpen. Of de hele dag. Dus uh, ja, een hoop hulp hebben we. En wat doen al die vrijwilligers? Uh, nou, we hebben eigenlijk verschillende taken, uh, dus de een die komt uh, bij de kledinginname... dus die zorgt ervoor dat alle deelnemers hun uh, tas um, uh, ja, kunnen afgeven en doen. We hebben ook mensen langs het parcours staan die echt zorgen... nou, ten eerste dat de, dat de deelnemers worden aangemoedigd, maar ook dat ze veilig uh, hun, uh, hun sport kunnen doen. Uh, we hebben mensen op verzorgingsposten die uh, um, ja, de, de, de bekertjes water en iets lekkers aangeven... We hebben verkeersregelaars die natuurlijk zorgen dat de auto's en alles goed, goed weg kunnen komen en hun plekje kunnen vinden. Dus eigenlijk ja, we hebben we heel veel verschillende mensen, mensen die bij de start en bij de finish helpen... om te zorgen dat iedereen veilig aankomt. Dus uh, een hele grote groep. En hoe, hoe coördineer je dat? <laughs> nou, het, het zit vooral dus Je hebt een hele grote berg met vrijwilligers en je moet daar toch een beetje naar links, een beetje naar rechts... en jij gaat het verkeer regelen of gaat iedereen... Ja. Uh, opgeven wat hij wil, wil doen? Ja, mensen kunnen zelf opgeven wat ze leuk vinden om te doen. Uh, dus uh, we, ja, we hebben eigenlijk een soort database... Uh, waar mensen kunnen inschrijven op onze evenementen. Dus dan kunnen ze zelf wel kijken van... nou, dit vind ik leuk bijvoorbeeld op de verzorgingspost... maar we hebben ook echt mensen die het superleuk vinden om langs het parcours te staan. Of we hebben natuurlijk ook cateringmedewerkers... want we moeten ook zorgen dat alle vrijwilligers... Uh, een lekker lunchpakketje en koffie en thee uh, kunnen, kunnen krijgen. Dus mensen kunnen zelf inschrijven en dan vervolgens... Uh, ja, krijgen ze allemaal de brief waar ze zich moeten melden en uh, bij wie ze eigenlijk onder welk team ze vallen. En ook daar hebben we dan weer vrijwilligers die dan uh, dat ook weer doen, zeg maar. Dus die hebben een soort uh, teamleidersrol binnen de vrijwilligers. Uh... De, de vrijwilligers begeleiden de vrijwilligers? Ja, ja, dat is wel een groep die al jaren bij ons, uh, bij ons helpt. Dus die weten eigenlijk van de hoed in de rand. Ik denk dat sommigen uh, sommige echt al 40, 50 jaar als vrijwilliger werken. Dus, uh, en die helpen dan inderdaad om en de nieuwe vrijwilligers op te vangen... maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn plekje staat... en iedereen weet wat ze moeten doen. En die, uh, uh, je, je had het ook over, over verkeersregelaars, hebben, ja. hebben die allemaal ook een, een, een opleiding gedaan? Ja, alle... Nou, voor echt drukke punten huren we wel echt uh, vrijwillige, of, verkeersregelaars in. Uh, maar op andere punten uh, ja, hebben we dan vrijwilligers staan en die moeten een cursus doen. Uh, dat is een online cursus. En dan uh, ja, leren ze een beetje de basisregels. En uh, Eigenlijk moeten ze iedere keer, als ze dat dan doen, krijgen ze weer een klein opfrisch momentje. Dus... Uh, ze zijn daar ja, voor opgeleid onder de noemer wat ze moeten weten aan. Oké, okay, nou naast mij zit Iris en die gaat meewandelen. Ja. Uh, die gaat mee wandelen. Die heeft ook nog wat vragen. Oh, leuk. Ja, Kijk, ja, ja. Is... je hebt het over de hoed en de rand. En, uh, nou ja, ik, uh, ik ga voor het eerst meewandelen. Uh, 18 kilometer, ik ben uh, pas een beginnend wandelaar zo gezegd. Leuk. Ja, dus ik vraag me een beetje af, uh, wat kan ik verwachten? Moet ik zelf mijn boterhammen meenemen, mijn waterflesje? <laughs> wat uh, wat nee, kan ik, ik gaan doen? <laughs> Nou, in principe wordt eigenlijk, uh, volgens mij het grootste gedeelte, uh, wordt, uh, wordt verzorgd. Waterflesje meenemen is volgens mij altijd uh, handig. We hebben ook altijd, uh, ook om uh, een beetje uh, duurzaam te zijn, zorgen we ervoor dat er altijd waterpunten zijn... waar mensen hun eigen flesje kunnen vullen. Uh, maar, uh, uh, ja, weet je, de, de, de, de lunch, volgens mij wordt er overal wat lekkers uitgedeeld. Ik hoorde al uh, lekkere koeken voorbij komen van de week en volgens mij hebben jullie ook nog... We stoppen bij de Hemelse Pannenkoek. Dus voor ah. mij gaat dat helemaal goed komen. <laughs> dus een, een bidon mee en, en nou, hopelijk zonnebrand. Want we hopen op mooi weer. Ja, en, ja we uh, hopen. Het ziet er wel goed uit. Dus ja. dat uh, gaat helemaal goed komen, denk ah, ik. Ja, ah, dank je wel. Nou, dan, uh, dan uh, ben ik gerustgesteld. Ik weet wat ik moet doen. <laughs> nou, dan, uh, leuk. dan wens ik jou in ieder geval heel veel wandelplezier. Um, heb je ook wat getallen over, over deelnemers? Ja, we beginnen zaterdag natuurlijk nee, met de, de, de 30 van Zandvoort. Daarbij doen er ongeveer uh, 6000 deelnemers mee. Mm -hmm. uh, en dan uh, beginnen we zondagochtend heel vroeg met de fietsers van de omloop van Zandvoort. Daar, uh, die is uitverkocht, dus daar doen uh, ruim 3.500 uh, wielrenners of fietsers aan mee. En daarna uh, is de uh, kids, we, we, starten, uh, we starten daarna op het circuit... Met de, de specials, dus mensen met rolstoel of uh, dat soort dingen. En daarna de kids run. En daarna de 4 de kilometer, volgens mij de 12 en de 16,1 uh, kilometer. En daar doen ruim 11.000 deelnemers aan mee. Dus het uh, wordt een druk weekend. Ja, die, uh, die, die 6.000, ik, ik kan me herinneren van twee jaar geleden dat 8.000 de, de max is. Ja, klopt. Ja. En, en de inschrijving is nu al gesloten of, of kunnen mensen nog, uh, nog meedoen? Nee, mensen kunnen zich nog inschrijven voor de, voor de 30 van Zandvoort en uh, voor de uh, Zandvoort circuitrun. En inderdaad de, de omloop die is uitverkocht uh, op dit moment. Dat is wel grappig. Dat, uh, het is natuurlijk allemaal begonnen met het circuiren. En uiteindelijk zijn ja. de, die, die drie evenementen erbij gekomen dat uh, het wielrennen ineens uitverkocht is. Ja, dat, ja en, uh, dat is ook wel grappig. Uh, en, ja, uh, we merken dat de wielrenners of de fietsers eigenlijk heel veel zin hebben om, uh, om weer aan de gang te gaan. Moet ik zeggen dat uh, 11.000 uh, hardlopers is ook een heel en Dat is neo. ook niet niks, <laughs> <laughs> En uh, ja, het heeft misschien ook nog wel een beetje met de nawee van corona: dat mensen ook zoiets hebben van nou, eerst zien dan geloven. Of uh, uh, weet je, het, het misschien nog niet helemaal aandurven. Maar het gaat echt door, dus dat weten we zeker. Dus uh, mensen die nog twijfelen, zou ik zeggen, schrijf je snel in en uh, zorg dat je erbij bent volgende week. Nou, dan, uh, dan weten wij genoeg. Iris, wil je nog wat weten? Of je nieuwe ik schoenen weet, mee uh, moeten nemen misschien? Nou, nee, nieuws, je moet niet wandelen met nieuwe schoenen. Hè? Dat, is, nee. uh, dat is geen goed idee. Nee, goed nee, inlopen. Goed, Fonda, <laughs> <laughs> dankjewel voor de uitleg en ik wens jullie uh, alvast heel veel plezier volgend weekend. Helemaal goed, jullie ook voor de ja. uitzending. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, hey, doei doei. doei. doei. Bye.